Wat kan je deze uitzending allemaal verwachten van mij hier bij Radio Mortale? Ik ben een beetje verkouden, dus wat je sowieso kan verwachten, dat ik niet al te veel ga praten. Uh, want ik, zal jullie niet, ik wil jullie niet opschepen met mijn, uh, met mijn verkoude stem... Daar is, wordt helemaal niemand beter van. Dus ga ik veel muziek uh, laten horen. En ik ga laten horen een interview uh, dat ik eerder heb gedaan met de band Joyfault. Ik heb ze opgebeld en dat allemaal opgenomen. Um, laat ik vandaag ook horen, zodat jullie daar ook wat meer van uh, weten. Joyfault namelijk gaat um, dit weekend een nieuwe plaat uitbrengen. In 2004 hadden ze de EP Amplify... Die kennen jullie vast nog wel met uh, bijvoorbeeld nummer Twofold. Met dat gedenkwaardige gitaarloopje dat je uit uit duizenden herkent. Um, en dit weekend de nieuwe plaat Rails. En uh, ja, ten ere van die nieuwe plaat heb ik ze even gebeld. En even met uh, gitarist Ben gevraagd hoe het allemaal gaat. Uh, of, ze er, of ze er naar uitkijken om een nieuwe plaat uit te brengen. Hoe is die nieuwe plaat tot, tot, tot stand gekomen? Nou, dat soort dingen komt allemaal aan de orde. In het telefoongesprek met Joyfalls. Daarover later meer. Maar ik blijf even bij Joyfalls. Want uh, de band is deze week ook de plaat van de week. Hier bij Radio Mortalen. En jullie weten, trouwe luisteraars. Plaat van de week, dat is uh, elke, bij elke uitzending van uh, Radio Mortalen. wordt er dan een nummer van gespeeld van, uh, van, van, van die plaat. En uh, deze keer is het dus Joyfalls. En het nummer is Leaves Fall Down van die nieuwe. Nieuw heet Rails wordt 22 september dit weekend dus gereleased in Leiden in de Bar en Boos. Daar hoor je straks meer over in dat al eerder opgenomen gesprek dat ik had met gitarist Ben van de Band. Je luistert naar Radio Mortale. Dit is de hit van de week uh, van uh, Joy Falls, Leaves Fall Down. En uh, ik ben straks bij je terug met meer bandjes van eigen bodem. Just flew by, not a care in the road, friends fly by. Hier bij Radio Mortale. We zijn om 8 uur begonnen. Bandjes van eigen bodem. Hier op dinsdag 18 september. Je hoorde de plaat van de week. Joy Falls met de nummer Leaves Fall Down. Van hun nog te verschijnen plaat. Rails. Ze gaan hem dit weekend releasen. En uh, daar hoor je straks meer over. Want ik heb een interview gedaan met uh, gitarist Ben van die band. Daar ga ik straks een deel van laten horen. En nog wat later in de uitzending nog een ander deel. Tot 9 uur blijf ik bij je. Je hoorde ook nog... Uh, Even terugdenken. Wat hoor je allemaal? The, the Real Danger met nummer 7. The Real Danger gaat ook een nieuwe plaat uitbrengen. Of nee, de eerste plaat ook voor die band. Uh, dat releasen ze 28 september in Utrecht in de AQ. En daar spelen onder andere ook All on Black... Uh, die gaan helpen met die release party. Een hoop nieuwe platen dus. Maar allereerste plaat van deze uitzending was Walrus. Die gaan ook met een nieuwe komen. Joh, de, de nieuwswaarde hier bij Radio Mortalen. Dit is uh, niet Ja, het is gewoon ongelooflijk. Ongelooflijk. Uh, na de jongens van The Real Danger hoorde je uh, Lennart. Bent uit het zuiden met het nummer Cliff van hun plaatje Auto Reverse. En uh, die twee die passen wel bij elkaar, vind ik. Uh, Lennart en, uh, en The Real Danger. Toch redelijk vrolijke, uptempo, uh, op de punk gestoelde rock'n'roll. Rock nou, geen rock'n'roll, rockmuziek. Ja, ja, ja, ja, ja. Met uh, meezingers, eerlijk gezegd. Je hoort er zeker bij Lennart aan het einde die tweede stem. Bijna gewoon alsof je hier kan gaan meezingen. Nou, dat is toch heel erg mooi. Ik vertel net al dat ik een beetje verkoud ben. Dus dat mijn stem misschien een beetje vreemd overkomt. Nou ja, het, het zij zo. Ik ga gewoon lekker door met de, met de uitzending. Um, normaal hou ik jullie ook een beetje op de hoogte van wat er allemaal in en rond Amsterdam gebeurt op uh, popmuziek. Nederlandse, vaderlandse popmuziek, moederlandse popmuziek. Als je wil. Um, hier zo. Nou ja, deze week staat Amsterdam min of meer in het teken van uh, de Amsterdamse popprijs. Op verschillende podia in de stad uh, zijn er bandjes aan het strijden... voor een plek in de halve finale van deze felbegeerde popprijs. Velbegeerd. Uh, nou ja, goed, dat, dat verzinnen we er maar even bij. Um, zo was er gisteren in Desmet de eerste voorronde. Vanavond zijn ze in um, Studio 80 en morgen zijn ze in de Volta. De hele avondvullend programma. Van 8 ongeveer, half negen tot een uh, uurtje voor 12, half 1. Uh, elke dag, wordt, elke voorronde komt een winnaar uit de bus. Die gaat door, gelijk door naar de halffinale. Er worden ook nog een aantal wildcards uitgegeven. En dat wordt uh, in, op zaterdag gedaan. Bij de laatste voorronde in jeugdcentrum De Valk in Amsterdam-Noord. Uh, dan moet je ook volgens mij het meest oostelijke pontje hebben. Ja, ja, ja, ja. Hé, hey, dat even over, uh, over dingen die gebeuren. Ik was trouwens gisteren bij, bij uh, de voorronde. Het uh, was erg leuk. Ja, uh, ook veel van dit soort vrolijke rockmuziek, moet ik eerlijk zeggen. Een beetje à la à Lennart, de band die gisteren de voorronde won, was Furio. Uh, ik had er zelf nog niet van gehoord, maar de drummers van de Travolta's, die had ook voor, bij, bij de House of Destructo meegedrumd. meegedrumd... Uh, dat, uh, ja, dat mag bij mij sowieso op bijval rekenen. Ik vond dat erg, erg goede, goede platen uitgebracht. Uh, gebracht een paar jaar geleden. Everything must be destroyed. Uh, the House of Destructo. Ja, nou ja, die drumden dus bij Furio. En die wonnen de voorronde gaan naar de halve finale in uh, Paradiso. Is die halve finale 23 of 24 oktober. Ja, wil je meer lezen over de Amsterdamse popprijs? Ga naar grap.net. Grap als in de organisatie die de Amsterdamse popmuziek een warm hart toedraagt... En allerlei dingen organiseert om die Amsterdamse popmuziek wat meer onder de aandacht te brengen. Nou ja, grappig genoeg doen wij dat eigenlijk ook. Grappig, grappig. Wij hier bij Radio Mortale elke werkdag van 8 tot 9 bij StadsFM FM. 103.3 FM op de kabel en 106.8 FM in de ether hier in Amsterdam. RadioMortale.nl. Volg ons live via internet. En ook af en toe kan je wat podcasts terughoren van, van onze uitzendingen. Dan kan je gewoon op je gemakje achter je computer of weet ik veel wat op je iPod de uitzending luisteren die je leuk vond en die wij hebben geüpload. Uh, deze uitzending neem ik ook op, want uh, ik heb zometeen een interview... met uh, uh, gitarist Ben van Joy Vault. Ga ik jullie nu het eerste stuk van laten horen. Ik sprak hem twee dagen geleden. Ik heb ongeveer twaalf minuten met hem aan de telefoon gehangen. Ik heb dat in twee stukken opgeknipt... Opge ge zodat jullie niet in één keer twaalf minuten gesprek voor je kies krijgen... maar zeg maar zes minuten per keer... Even voor jullie, ja, vertering zeg maar. Ik zal er wat muziek tussendoor gooien. Uh, zoals gezegd, Joyfalls komt met een nieuwe plaat. Ben gaat jullie er alles over vertellen. Je hoorde al de plaat van de week ook van Joyfalls. Leaves Fall Down. Nieuwe plaat heet Rails. En uh, ja, ik zou zeggen, ga, ga lekker luisteren naar het gesprek dat ik had met Ben van Joyfalls. Dit is Radio Mortale en ik blijf bij je tot 9 uur. De bandje is van eigen bodem. Ben je, ben je nu aan de lijn, Ben van Joyfalls? Ja, daar ben ik. Hé, hey, goed, uh, goed om u te spreken. Hé, hey, we, we spreken elkaar omdat uh, jullie een nieuwe plaat gaan uitbrengen. Vertel me alles. Hoe gaat hij heten? Wanneer komt hij uit? Um, hij komt uh, aankomende zaterdag uit op 22 september. Dan presenteren wij hem in de bar en in Leiden. Dus dat is direct ook een uitnodiging. Um, ja. Het is een nieuwe plaat. Die gaat Rails heten. En um, ja, dat is onze allereerste full length. Dus er staan acht nummers op. Want de vorige Amplify was 5-4 nummers, hè? Ja, ja, dat klopt. En die is alweer een, uh, ja, een stukje ouder, die komt uit 2004. Ja, um, ja en sindsdien zijn wij eigenlijk ja, veel verder gegaan, veel verder gegroeid als, als band en veel meer een eenheid geworden. maar Amplify ja, behoorlijk post-rock was en heel uitgesponnen, is ja. um, de nieuwe plaats een stuk compacter. Mm -hmm. um, en meer vanuit een, een pop-rock benadering gemaakt, maar dan wel heel bezinnend en hypnotisch. ...veel meer geëxperimenteerd met samples en met, en met synths en, uh, ja, en noem maar op, we zijn veel minder authentiek in onze instrumentbenadering. Oké, okay. maar dat klinkt vrij strategisch, het lijkt wel alsof je daar een soort uh, bedacht hadden. Um, ja, ik ja, bedoel, je groeit gewoon verder als band en um, ja, je proberen, wij proberen onszelf altijd heel erg te vernieuwen. Ja. Um, dat is ook voor ons precies de uitdaging van de muziek. Um, we moeten het zelf goed vinden en uh, we moeten het zelf ja, het gevoel hebben dat wij goede dingen doen. En ja, daar is eigenlijk dit uh, door ontstaan. de tafel staan. Jullie zijn met z'n drieën: uh, je speelt zelf gitaar, en nog een bassist en, uh, en, en een drummer. Uh, ja. wat ik maar van, van de vorige dingen kon herinneren, is dat jullie bassist ook nog met de voeten een soort orgel iets uh, in bedwang hield, zeg maar. Hoe zal het ja. nu gaan met de nieuwe instrumenten? Nou, dat is eigenlijk wel een leuke vraag. Ik denk vanaf het, het moment dat wij zijn begonnen, zijn wij gewoon gitaar, bas en, en drum. Ja. En um, ja, dat was in 2001. Ja. En ja, sindsdien zijn er eigenlijk uh, steeds meer instrumenten bijgekomen. En, om uh, ook live te kunnen presteren wat wij op de plaat doen. Dat doen we wel anders, want anders kan je net goed een, een cd'tje natuurlijk van ons kunnen opzetten. Natuurlijk. Um, maar ja, wij spelen nu met, met twee keywords erbij. Um, met een sampler, met een, een loopstation en met nou, inderdaad die voetpedalen die jij er dus zelf net al noemde. Oké. Okay. En ja, daarnaast hebben we natuurlijk ook gewoon onze eigen gitaarbas en drum. Op die twee nummers die ik heb gehoord, uh, viel het mee, of moet ik eerlijk zeggen, de, de, de samples waar misschien hoor ik ze verkeerd. Ik vond het nogal redelijk, uh, vanuit je zelfs op één een akoestische gitaar. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar ook daarin zal je, zal je, als je als je het vaker luistert yeah. Er zit, er zit een heleboel um, gelaagdheid en, en, en, en volheid in van, van samples die de achtergrond lopen of uh, synths die op een of andere manier door een filterbank zijn heen gehaald. In mijn omgeving uh, valt er een heleboel te ontdekken van um, dubbele lagen. Maar ja, dat betekent natuurlijk niet dat, dat, dat we geen gitaar, bas of drum meer spelen. Het begint altijd met die basis ja. en daarin wordt een heleboel aangekleed. Um, en wat, het mij, wat, wat mij een heel sfeervol en ja, emotionele lading geeft. En dat is ook precies waar wij naar op zoek. Zijn. Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van nou, uh, Amplify was in een... 2004 en je, je, je komt nu met een nieuwe. Waarom duurt het zo lang om dit te maken? Is dat omdat je op zoek bent naar die samples en die gelaagdheid en die dubbele bodem? Wat is de reden dat het zo lang heeft geduurd? Nou in eerste instantie zijn wij na 2000, uh, dat de Amplify de uitgewachte is, het eigenlijk heel goed gegaan met ons. Yeah. Uh, we hebben opgetreden op onder andere Parktop in, in Paradiso, in Vera, in, in Patronaat, in de LVC. Het ging uit hartstikke goed. Maar ja, we zijn wel op heel veel verschillende plekken geweest. Ook op verschillende radiostations. Ja, ja dat heeft er ons in eerste instantie een beetje van houden van om opnieuw de, de studio in te gaan. Dan moet je gewoon lekker live ja, bezig waren. Precies. Ja, de opnames van, van Rails, van het nieuwe album, wat dus aankomende zaterdag uitkomt. Ja, ja daar zijn we vorig jaar al mee begonnen. En, uh, of, daar zijn we vorig jaar met de officiële opnames begonnen. En het twee jaar geleden? Dat, nou ja, nou dan beginnen de eerste voorbereidingen, zeg maar. Ja. En uh, de eerste opnames. Um... En deden jullie het lekker met z'n drieën? Of hadden jullie ook nog andere mensen bij die hielpen om alles zo, zo gelaagd te krijgen en die wat meer wisten misschien van de, van de technologie en zo? we ja, hebben het zelf, bijna alles hebben we, ja we hebben in feite alles zelf ingespeeld. Um, het is wel zo dat we het hebben opgenomen in de Next Riap Studio, ja. waar ook uh, Amplify vandaan is gekomen. Um, en dit keer is die geproduceerd door, uh, door Corners Wetloos. Ja. En oh, ja, die, die helpt natuurlijk ook mee in het in het hele project wat je wat je, wat je rol ook gewoon is als producer. Ja. Um, dus ja, die heeft er absoluut wel over meegedacht. Ja, oké. Okay. En dan, nu heb je de plaat klaar. Is het helemaal eigen beheer? Ja, ja in feite wel. We hebben ons uh, fictief eigen labeltje opgericht. Oké, okay, weet je. Um, Het staat ook uh, Press Play Records, heet dat. Yeah. Dus vanuit onze kant ook een, uh, een experiment. Een nieuwe uh, business venture. Ja, nou, wie weet. We gaan gewoon eens kijken waar het, waar het schip strandt. Ja. En uh, wie weet, doen we er wel helemaal niks mee. En wie weet, doen we er een heleboel mee. Play records. Dus uh, zaterdag in uh, in Boos in Leiden, uh, 20 september, gaan jullie de plaat releasen. De plaat in Rails. En je hoopt ja. dat uh, heel veel mensen de plaat gaan kopen en uh, play uh, gaan pressen. En uh, ja, gewoon precies. gaan genieten. Ja, maar dat het ook precies je insteek, want het gaat om de muziek en niet om de andere gezeik eromheen. Precies. En, uh, gaan jullie alleen in de of heb je nog vrienden bands uitgenomen om ook uh, een avond luister bij te zetten? Ja, er komen twee bands komen ja. ons supporten. Dat is Ghost Rock, dat is een regionale band. Uh, hey, zo Leiden. Leiden, Leiden dan ja. Dan, ja. ja, Leiden, Den Haag. En The City Beautiful, dat is een Rotterdamse band. Ja. Uh, en die openen alle twee uh, voor ons. Ja. En, uh, ja. en aangezien natuurlijk onze CD-realise is, uh, spelen wij zelf natuurlijk ook. En dan houdt het nog niet in die CD-realise? De entree is uh, 6 euro. Ja. Um, dat, dan krijg je dus direct toegang tot de Bar en Boos. Ja. En um, ja, krijg je die CD direct in je handen gedrukt, die ook heel toepasselijk 6 euro kost. Dus uh, nou, voor het geld zitten we er niet in. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Hé, hey, uh, je Chair and think a few. I'm searching for the words I want. Constellation was dat van Joy uh, Van de nieuwe plaat Reels. Je hoorde de helft van het interview dat ik met uh, Ben, de gitarist van Joy Falls deed. Net en, uh, op een hele subtiele manier hoor je ook uh, dat ik uh, het interview wegdraaide. <laughs> ja, misschien niet zo subtiel. Maar uh, ja, ja ik, ik had hem wel even een stuk. Je hoorde hoe hij vertelde over de uh, release party... Uh, aanstaande zaterdag in de Bar Boos... in uh, Leiden, 22 september. En je hoorde ook over hoe uh, de plaat een beetje tot stand is gekomen. Die deed erachter. En uh, ja, nou, waar ze meer op zoek naar waren. je hebt. Nou, tijdens deze uitzending... twee nummers langs horen komen van die nieuwe plaat. Eentje is de hit van de week... Leaves Fall Down. Joy dus elke dag hier bij Radio Martala. Van 8 tot 9. In ieder geval één keer langskomen. Van die nieuwe plaat van Joyvalt. Straks ga ik verder met het interview. Uh, um, dat, ik, uh, dat ik met hen had. En um, in de tussentijd. Speel ik even het volgende. En dan moet ik even omdraaien. Um, ik heb deze. Klaarstaan. Ja, die ga ik gewoon spelen. We gaan even iets harder. Daarna komen we weer terug met uh, uh, het interview van uh, Joy Vault, Gitarist Ben. Ja, daar ben ik weer hier in de uitzending. Ja, ik ging even iets mis. Ik ging over naar het volgende nummer en die wilde lekker niet doorpakken. Nou ja, het is niet anders, het is niet anders, het is niet anders. Ik dacht er even over om terug te gaan naar het interview met, uh, met Ben dat ik had van Joy Falls. Je hebt net de eerste zes minuten ongeveer gehoord van het interview. en We gaan zo gewoon weer uh, verder. Ben heeft het hier over... Um, over ja, de avond, de live avond. De entree, 6 euro kost het. De release party van uh, hun nieuwe cd. Uh, 22 september. En uh, we gaan er wat meer horen van, uh, van die release party. En van de nieuwe plaat rails van de band uh, Joy Falls. is dat natuurlijk een logische naam. Ze worden alles harder, alles groter, alles sterker. Waarom heet deze plaat rails? De Feit staat rails voor uh, verbinding... Um, als je ja, denkt aan de rails en um, dat, dat in feite is dat hele, hele spoornet in feite uh, met elkaar in verbinding en ik denk dat deze plaats voor ons heel kenmerkend is voor uh, de verbinding die wij enerzijds tussen ons, ons drie hebben gelegd. Mm -hmm. um, we zijn meer naar elkaar toegegroeid en meer vanuit uh, gevoel en sferen liedjes gaan maken. Waarin dat nu van, dit stuk uh, moeten we misschien meer uh, spannend spelen. Of misschien ja. moeten we het heel erg uh, rustig of heel heftig of juist heel hypnotisch spelen. Ja. Um, dus we zijn meer gegroeid als, als, als, als band. Um, dus we zijn, ja, verbinding tussen ons drie. Ja. Maar het is ook een soort van verbinding tussen, uh, ja, een wat authentiekere instrumentkeuze. Uh, naar een... Um, uh, ja, nou, een instrumentkeuze waar ook wat waar, ja waar ook heel veel ruimte is voor, uh, voor samples en voor media en noem maar op. En ook een voor wat meer voor het liedje. Zeg maar als, uh, als je als je toch de pop-kant op gaat in plaats van de post-trok, zeg maar zoals je, je, je als je het zo zit Ja, nou, er zit er eigenlijk van allebei een heleboel in. Ja. Uh, het, het, het is, het, het, het, sommige liedjes zijn meer liedjes, andere die vliegen ook wel een echte normale songstructuur. mooi. Uh, dus daar, daar proberen we ook wel mee te spelen. het is niet dat wij. Uh, het blijft een, een, een luisterplaat die Hypnotisch en bezinnend is. Ja. wel meer op en rocking dan bijvoorbeeld op Amplify. nee, hey, uh, dat woord hypnotiserend min of meer. Uh, of is dat op lijkt dat je nou twee keer gebruikt is dat iets wat je voor jullie heel belangrijk is. nou, ik denk eigenlijk dat dat dat gevoel en emotie um, dat dat heel belangrijk is voor ons in de muziek. ik denk mm. dat dat het hoogst haalbaar is dat als wij een bepaald stuk maken en dat moet dan ...spannend zijn of dat moet hypnotisch zijn of dat moet heel heftig zijn. Ja. En als je dat kan overdragen op je luisteraar en, en die dan dezelfde emotie ervaart... Ja. ...dat is voor ons absoluut het hoogst haalbare binnen de muziek. En hoeveel mensen dat dan leuk vinden, dat is een bijzaak. Nou, ik ben echt heel benieuwd, volgende week zaterdag. Eén één vraag wat ik heb van nou, je gaat zaterdag die plaat uitbrengen. Ja. Wat is het doel van George van Vots met deze plaat? Volgens van, van een beetje muziek maken natuurlijk. Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik, ik vind het heel moeilijk te beantwoorden. Ik, ik denk gewoon, voor ons is dit een, een momentopname geweest van uh, waar wij op dit moment staan. En ik denk dat dat heel goed is, is, is gelukt en ja. geslaagd is. Ja, ik, ik wil dit gewoon uitbrengen en we zien wel waar het, waar het schip strandt En het heel leuk zijn als we er erkenning voor krijgen en als wij daarmee een keer naar het buitenland kunnen spelen en leuke optredens kunnen doen. Ja. Um, maar dat is niet het doel voor ons om die plaat te maken. Dat is gewoon het doel om een goede plaat te maken en, en ik denk dat we daarin zijn geslaagd. Ga jullie actief op zoek naar uh, maatschappijen of, of boekers? Of um, dat u? hebben we wel gedaan. Um, ja. Wat dat betreft zijn nog steeds, uh, houden we ons aanbevolen voor van nou, alles en nog wat. Dus uh, meld je vooral of uh, doe dat vooral niet. Ja. Um, maar ja, het, het is lastig om, de, om ertussen te komen. Takelijk meer om, uh, om, een, om een label achter je te hebben staan. Je kan zo ontzettend veel zelf doen. Ja. Uh, dat, je, dat, ja, dat, het, dat het fijn is als je het hebt, maar helemaal geen ramp of helemaal geen probleem als je het niet hebt. Allright. Dus jullie gaan het lekker, uh, lekker zo proberen, kijken hoe ver je komt uh, met z'n drieën? Ja, absoluut. Je moet het, ik, ik denk dat, je, dat het altijd het beste is als je het zelf doet. Ja. En ik denk dat als je daar hulp bij andere van krijgt, dat dat ontzettend fijn is. En hey, uh, op het laatste wil ik even uh, jullie een gelegenheid geven om even zo promotie te doen. Als we wat meer informatie over jullie willen vinden, waar moeten we dan uh, naartoe op internet? Uh, je kan naar ons eigen in internetadres, dat is uh, www.joyvelds.nl dus dat is j o i f a l D s mm -hmm. um, Daar wordt binnenkort onze nieuwe website gelanceerd Oké okay. um, En op ons MySpace adres, wat myspace.com slash is Daar kun je een nieuw nummer van onze plaat uh, beluisteren En is ook een, uh, een studioverslag van ons uh, Oh lachen, voorzien. dat valt dus uh, zo. ook zo Ja, een filmpje gemaakt nou, uh, Oh lachen Hey, uh, het nummer dat het uh, beluister is op de MySpace-site heet uh, Leaves Fall Down. Ja. Ga ik uh, vandaag in mijn uitzending uh, hier op dinsdag ook nog uh, spelen. Uh, ja. Dus die gaat iedereen zo meteen horen. Oké, okay, nou hartstikke goed. Uh, we spelen overigens, mocht je de 22 ste niet kunnen, die week daarna in het uh, LVC inleiden. Oké. Okay. Dus uh, daar zijn mensen ook uitgenodigd natuurlijk. En uh, voor de rest uh, gaan we nog heel hard ons best doen om uh, ja, nog veel meer optredens te regelen. Vond ja. Maar dat komt vast goed. Dus zaterdag 2 september release van Joy Falls, nieuwe plaat Rails. Met twee bandjes uit de regio en uh, die week daarna in de LVC. hey uh, yeah. Ben, hartstikke bedankt. Ja, jij ook. We wensen jullie een, een goede avond en uh, natuurlijk een goede release party. Ja, dat is goed. Oké, okay, ja, hartstikke bedankt. Nee, hey, natuurlijk maar. Muziek, van eigen bodem, blaadjes, speakers op. Radio, metalen, je lokale pop, zendmast. Stem af, tussen 8 en negen, elke werk. Je hoort het vervolg van mijn interview met Ben, gitarist van Joyfault, Dat ik twee dagen geleden met hem per telefoon had. Vandaar ook af en toe dat het misschien even raak klonk. Of dit een beetje, een beetje ingeblikt. Of juist weer wat te hard. Of een raar kraakje. Ja... Dat was allemaal heel erg provisorisch. Maar Ben en ik, we hebben ons er doorheen geslagen. Uh, Joy Falls released uh, aanstaande zaterdag. Een nieuwe plaat, Reels heet die plaat. En gaat over de verbindingen die je hebt tussen mensen met de muziek. En weet ik veel al niet meer. Luister naar de podcast van deze uitzending, zou ik zeggen. Uh, die zet ik vanavond online. Is waarschijnlijk morgen te beluisteren. En dan, uh, dan hoor je alles wat, wat Ben over de plaat heeft gezegd. Um, Onder andere zei hij dat uh, de entree 6 euro is voor die release party 22 september in de Bar in Boos. Uh, er zijn twee andere bands uit de regio Leiden en Rotterdam. En voor die 6 euro krijg je dus drie bands te zien en de nieuwe plaat van Joy Fals. Dus dat is het echt wel waard. Daarna hoor je twee wat rustigere en uitgesponnen stukken. Soda Pie hoor je met het nummer The Clock van hun, uh, niet hun laatste plaat, maar de plaat daarvoor... En um, um, je hoorde We vs. Death met Pictures from Stellenbos. Uh, waarom Pie? en waarom We vs. Death? Want het zijn toch geen nieuwe nummers meer? Nee, uh, morgen is dat, is dat wel morgen. Volgens mij is het morgen. Is er in, uh, in die boten de MS Stubnitz hier in Amsterdam in Noord. Ligt hij daar volgens mij bij MTV daar vlakbij. Uh, ja, morgen 19 september is een soort uh, uh, vaarwelconcert... Van uh, Zabel. Zabel was het platenlabel van Soda Pi En van uh, We vs. Dead. Uh, ja, een soort farewell show. Uh, Zabel houdt ermee op. Na tien jaar uh, ondergronds uh, alternatieve Nederlandse muziek uit te brengen. Ze hebben een mooie, mooie release lijst. Ik, uh, ik zou je aanraden om naartoe te gaan. Zabel-muziek.nl Zabel met een z, streep met een streep. En muziek gewoon op z'n Nederlands.nl. En uh, dan zie je uh, ja, wat ze allemaal hebben uitgebracht... En dat zijn goede bands hoor. Soda P, Ziel, uh, We Force Death, uh, Cheat uh, Wizard hebben ze ook gedaan. Sennen, Mono, nog veel meer. Uh, morgen dus een farewell feest van Zabel. En uh, Soda P staat daar onder andere. Uh, Ziel zal er ook bij zijn. En ook These Monsters, een uh, Engelse band. Uh, de farewell Tournee gaat ook nog verder. Die is ook nog in Utrecht dit weekend, 23 september, in de DB's. Ik neem aan dat je het zo zegt. d kan ook. Uh, weer met Soda P En ook met Paul Marshall, These Monsters en uh, Boiler. Ja, Boiler. Hey, je luistert naar Radio Mortalen. Uh, ik heb nog ongeveer een minuut of acht hier. Deze uitzending, uitzending stond een beetje in het teken van Joy Ze zijn de plaat van de week met Lease Fall Down van de nieuwe CD Rails. Ik heb ook nog Constellation van die serie gedraaid. In een interview, wat ik eerder met ze, met ze had gedaan... Uh, afgespeeld. Nou, daar stappen we nu even uh, af. Ik ga verder met de band The Walt. We hebben ook wat roots in We vs. Dead trouwens. Uh, Utrechtse band we hebben een nieuwe demo opgenomen in 2007. Van die nieuwe demo is dit het nummer Happily Ever After We Reveal. Hier bij Radio Mortale, Happily Ever After We Reveal heet het nummer. Ik ben er volgende week weer op de dinsdag hier van 8 tot 9. Ik heb de band Walrus uit Rotterdam hier als, als, als gast. En ze gaan wat vertellen over een nieuwe plaat, Burn the Shivers. Morgen is hier bij Radio Mortale Oscar onze nieuwe aanwinst van de band Rolf. En uh, ja, ik eindig vandaag met een plaatje, uh, van, met een nummer van uh, een van mijn favoriete bands. Milkevich. Hé, hey, dit was het weer voor vandaag. Uh, morgen en de rest van de week van 8 tot 9. Elke werkdag. Radio Mortalen dag. Je luisterde naar Radio Mortale op 106.8 FM in de Ether en 88.1 FM op de kabel elke werkdag tussen 8 en 9.